Middernacht, het begin van vrijdag 9 november. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De VVD en de PvdA hebben drie uur spoedoverleg gevoerd... over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Bij het overleg in het torentje zaten premier Rutte en vicepremier Asscher... de fractieleiders Zelstra en Samsom... en de ministers Dijsselbloem en Schippers. Over wat er is besproken wilden ze niet zeggen. Binnen de VVD is veel commotie over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Veel mensen met een hoger inkomen leveren flink in door deze maatregel. De internationale politieorganisatie Interpol wordt voor het eerst geleid door een vrouw. De Française Mireille Baltrazi is op de jaarvergadering in Rome gekozen tot voorzitter. Sinds 2010 was ze de nummer twee van de Franse politie. Ze was Europees vicevoorzitter van het uitvoerend comité van Interpol. In 1975 werd ze politiecommissaris, ze leidde een eenheid die de georganiseerde misdaad in Bordeaux bestreedt, Daarna was ze het hoofd van de gerechtelijke politie op Corsica... en in de jaren negentig leiden ze de Franse politiedienst... die de economische en financiële criminaliteit aanpakte. 190 landen zijn lid van Interpol. Het hoofdbureau is gevestigd in Lyon. Hoofdredacteur Mariska Orban de Haas van het Katholiek Nieuwsblad... zegt dat ze is ondergedoken omdat ze met de dood is bedreigd... na een column in Metro. Dat meldt Omroep Brabant. De politie wil het bericht niet bevestigen. Columnist Luc Koelman deed zich in een zijn stuk voor als de Haas... en richtte zich tot de ouders van Tim Ribberink... die vorige week zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest. Veel mensen maakten zich kwaad over de column. FC Twente heeft in eigen huis niet kunnen winnen van Levante uit Spanje. Het werd in Enschede 0-0. Daardoor blijft Twente op de derde plaats in de pool... met drie punten uit vier wedstrijden. De eerste twee gaan door naar de volgende ronde... Ook PSV staat derde in zijn groep. De Eindhovenaren verloren vanavond in Zweden met 1-0 van AIK Solna. Het weer vannacht bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar een graad of 7. Ook morgen is het droog en af en toe laat de zon zich zien. Het wordt dan gemiddeld 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Gaza Luna, Frank Dumas. Ik hoorde onlangs een treurig verhaal met een bijzondere wending. Een geluidsman, Geert Poelgeest, die ook vaak voor Paul Rosemüller op pad gaat, krijgt eind juli een vreselijk ongeluk tijdens een fietstocht in Frankrijk. Hij raakt in coma, komt weer bij, wordt gerepatrieerd en is tot de dag van vandaag aan het revalideren. En of het ooit helemaal goed komt, is de vraag. En bovenop dit drama komt een ander drama, namelijk het financiële verhaal. Als zoveel ZZP'ers was ook voor Geert een arbeidsongeschiktheidsverzekering onbetaalbaar. Wat nu zo bijzonder is, een aantal vakgenoten legt nu elke maand een bedragje in. Een initiatief van de Kamer, een vrouw Sonja Telaag, die veel met hem werkte. 60 mensen betalen een jaar lang een tientje of meer... zodat zijn vrouw en kind tenminste de hypotheek kunnen betalen. Niet de overheid wordt gevraagd het probleem op te lossen... maar mensen lossen het zelf op, schouder aan schouder... zonder klagen en zonder hulp van buitenaf. In dit uur van Casaluna gaan we het hebben over de kracht van de gemeenschap... de rol van de christelijke politiek erin en de toekomst. De gast is Stefan Paas, bijzonder hoogleraar nieuwe kerkvorming van de VU. Stefan Paas heeft afgesproken je en jij te zeggen... We zijn generatiegenoten, dus laten we het daar maar bij houden dan. Prima. Um, als je zo'n verhaal hoort, mensen die zich verantwoordelijk voelen voor een ander... is dat iets waar je blij van wordt? Ja, wie zou er niet blij van worden? Dat is een ontroerend verhaal. Um, of je de overheid daarom niet meer nodig hebt, dan vind ik nog een tweede vraag. Maar um, het is fantastisch dat collega's dat voor elkaar doen. Is dit eigenlijk christelijk gedrag, afhandelen letter? Nee, niet per se. Dit is gewoon menselijk solidair gedrag. En uh, niet elk mens doet dat, maar uh, gelukkig heel veel mensen wel. Mensen zijn sociale wezens. Is het een beetje weggestopt, dat sociale in ons? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat, uh, dat je dat heel veel vindt uh, in families natuurlijk. Uh, Paul Schnabel van het SCP, die had laatst nog... Uh, Sociaal-cultureel planbureau. Ja, die had laatst nog een uh, interview, met, waar ook de vraag gesteld werd aan hem van... Uh, denk je nou dat de solidariteit tussen de generaties afneemt? Hij zijn jongeren nog bereid de pensioenen van de ouderen te betalen en zo. En toen zei hij: nou, dat is een, een dubbel verhaal een beetje, maar uh, wat je wel heel veel ziet, dat op dit moment hebben de dertigers het zwaar, maar de, hun ouders en grootouders willen best geld bijpassen voor die mensen. Uh, dus families steunen elkaar wel. Je hebt misschien een probleem uh, wanneer mensen buiten groepen met hechte collega's vallen of, uh, of families. Die hebben wel een probleem, maar voorlopig uh, ziet het er niet naar uit dat die andere verbanden zomaar weg zijn. Dat is heel diep menselijk in, uh, in gebakken. Over de kracht van die verbanden en wat dat voor de toekomst betekent... gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. De reden waarom je de aanleiding moet ik zeggen... dat we je aange uh, ja. uitgenodigd hebben, is het symposium dat vandaag gehouden is... over de toekomst van de christelijke politiek... georganiseerd door het wetenschappelijk instituut van het CDA... althans het blad van het CDA. Je was een van de sprekers. Wat was je belangrijkste punt? Of vraag ik nu naar <laughs> iets heel ingewikkeld? Nee, het waren verhaaltjes van tien minuten, dus uh, ik kon maar één punt maken... Mijn punt was dat uh, de vraag was... wat is de toekomst van de C in het CDA, het, het christelijke? Ik heb gezegd... Uh, nou, uh, wat, wat volgens mij uh, een partij als het CDA heel goed zou kunnen doen en moeten doen... is laten zien dat onze cultuur uh, uh, ja, overgeleverd is in honderden jaren christendom. Het is natuurlijk niet het enige wat daar invloed op uitgeoefend heeft... maar wel een heel belangrijke. En dat veel van wat we onbewust doen en denken over mensen... en over de samenleving uh, christelijk geïnspireerd is. Dus uh, nou, dat weten heel veel mensen nog wel... Bovendien zijn heel veel mensen in Nederland nog zelf opgegroeid in de christelijke traditie. Dus uh, die hebben dat nog ergens in de botten zitten. Maar een partij die dat articuleert, die dat verwoordt. en ook mensen helpt om te begrijpen waarom ze dit soort dingen doen. Uh, dat lijkt me wel zinvol. Dus naar de toekomst heb ik gezegd. Uh, PvdA zou zich moeten toelichten. of CDA, dat ga ik al. CDA zou ze moeten toelichten op. Uh, wat ik dan maar even noem: uh, duurzaamheid, culturele duurzaamheid. Wat betekent culturele duurzaamheid? Nou ja, duurzaamheid houdt simpelweg in dat je er niet meer uithaalt dan je erin stopt. Uh, dat geldt met heel veel dingen zo, ook met energie. Maar ook met morele energie. Dus uh, als je een beeld hebt, ik noem maar wat. Uh, we zijn in het algemeen in Nederland wel van overtuigd... dat mensen een intrinsieke waardigheid hebben. Maar waarom vinden we dat? En kun je dat maar gewoon veronderstellen dat iedereen dat toch wel vindt? Je mag ook even intrinsieke waardigheid uitleggen? Uh, dat een mens uh, uh, waardevol is. Niet omdat hij doet, of omdat hij gepresteerd heeft. of omdat maar hij er mooi ik uitziet, zijn, omdat, ik ben een mooi mens. Omdat hij er gewoon is. Of hij nou gehandicapt is, of ziek, of, uh, ja. of werkloos, of... of heel actief en veel geld geldverdienend. Nou ja, uh, dat is uh, vrij breed gesteund in Nederland. Uh, maar het is niet een heel natuurlijk inzicht. Er zijn stadsculturen culturen en, en volken die dat helemaal niet zo gezien hebben of zien. Dus dat is in een cultuur gegroeid. Nou ja, uh, niet meer uithalen erin stopt. Duurzaamheid houdt in dat je je bewust bent dat, dat zo'n waarde uh, gegroeid is. En dat je niet zomaar van moet veronderstellen... Dat die wel blijft. Als je maar wat niet onderhoudt. Dat, dan? Want dat is de strijd binnen het CDA. Moet het CDA. Je bent overigens geen CDA. Ik zeg het maar even nadrukkelijk. Je, je, je praat als buitenstaander. Je bent wel christelijk. Je praat als buitenstaande zeg maar, naar die partij toe. Zeg ik het goed? Dat klopt, ja. Ik, ik ben geen lid van een uh, politieke partij. Um, dit even om jouw positie te markeren. Maar wat betekent dat voor CDA? Eeuwige strijd daar. Moet die CDA nou benaderd worden? Moet de CDA roepen? Wij zijn een christelijke partij. En wij, wij dragen de christelijke waarde norm uit. Wat zeg jij dan? Nou, ik heb gezegd. He, het CDA, uh, als die partij zich richt op, op het christelijke cultuur. Goed, ja, dan, dan werk je vanuit een christelijke inspiratie. Maar niet uh, christelijk-confessioneel, christelijk-kerkelijk. Maar meer dat, uh, dat je tot de erkenning komt. Nou, dit is een cultuur die gevormd is uit het christendom. Daar hoef je niet per se christen voor te zijn om dat te zien. Dus daar kunnen ook andere mensen zich omheen scharen. Nogmaals, ik ben geen CDA, er, dus ik, ik moet er een beetje voorzichtig in zijn om als buitenstaander te zeggen wat het CDA moet doen. Maar het lijkt me dat dat uh, een visie is waar heel veel mensen best mee kunnen leven en ook zich mee kunnen verbinden. Wat is christelijke politiek eigenlijk? Nou. Um, vraag je wat ik daarvan vind? Of wat het CDA daarvan zou moeten vinden? Nee, dat... ik, nee ik, vraag niet, ik vraag niet het CDA-partijprogramma voor te lezen... maar wat, wat, is, wat, is, wat is eigenlijk in de praktijk christelijke politiek? Nou, ik, ik, Hoe uitziet dat? Ik denk in een cultuur als de onze... die gevormd is door het christendom voor een groot deel... is christelijke politiek voor een heel belangrijk deel... Uh, mensen bewust maken van dat het stelsel van wetten en normen en waarden dat we hebben... mensvisies die we hebben... Uh, uh, dat, dat, dat die ergens vandaan komen... En dat die voortdurend uitgelegd moeten worden en onderhouden moeten worden. En uh, dat je niet vanzelfsprekend moet aannemen dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat ze die wel zullen blijven. Dat is volgens mij een heel belangrijke taak voor christelijke politiek. Christelijke politiek is volgens mij niet dat je de Bijbel pakt, daar vervolgens een paar normen uit gaat afleiden en dan gaat zeggen: Nou, hoe kunnen we daar nou met wetgeving en politie ervoor zorgen dat alle mensen die gaan houden? Het is niet een soort christelijke agenda opleggen aan de samenleving. Maar is uh, christelijke politiek niet een uh, palmboom uh, op de Noordpool? In de zin van geen enkel goede perspectief. Uh, ik heb begrepen dat in het IJs van de Zuidpool buitengewoon van palmbomen zijn aangetroffen. Dus ooit hebben ze er wel gegroeid. Maar uh, ja, wie weet, uh, dat, dat, wie zal het zeggen? Uh, als je puur kijkt naar, als je, je afvraagt bij spreken, zou een partij als het CDA uh, groeiperspectief hebben als, uh, als je dat vergelijkt met kerkgang of zo, dan niet. Uh, er gaan minder mensen naar de kerk dan vroeger. Maar wat ik net al aangaf. Het is natuurlijk de vraag of je zo'n ideaal, of je daar meer mensen omheen kunt verzamelen dan alleen kerkgaande christenen. Nou, het CDA heeft dat in het verleden gekund, kon dat tot voor kort ook. Uh, en volgens mij blijkt het onderzoek dat uh, het verlies van het CDA vooral te wijten is aan het feit dat veel uh, kerkgangers, kerkleden, niet meer op het CDA stemmen. Uh, dat potentieel ook zelfs onder kerkleden. Uh, veel groter is dan men denkt. Ik heb begrepen iets van 30 zetels of zo. Dus de secularisatie is lang niet zo hard gegaan als de neergang van het CDA. Die gaat harder? De neergang van het CDA is, is de laatste... wat zijn ze van 40 naar 13 gegaan of zo in drie verkiezingen? Ja. ja. Nou, zo hard is de secularisatie niet gegaan, hoor. We hebben een aantal, onlangs hadden we de voorzitter van CDJA hier te gast. En uh, in die uitzending hebben we ook een, een staatje erbij gehaald. Waarin je zag hoe dat eruit zag. En het gaat een beetje schoksgewijs. Maar in ja. feite van de stichting van de, uh, het CDJA is ja. het ongeveer een vrije val naar beneden. Ja. Dus ergens gaat er blijkbaar iets, uh, nou ja, niet goed. Dat is maar net hoe je de politiek instaat. Maar bedoel, ja. voor het CDA gaat er in ieder geval iets niet goed. Nou er is natuurlijk al die lange termijn trend van ontkerkelijking. Maar die kan het niet allemaal verklaren. Die gaat gewoon veel minder stijl dan de neergang van het CDA. Dus dit heeft ook met andere dingen te, te maken. Uh, sowieso dat er meer zwevende kiezers zijn, dat het meer afhankelijk is van het charisma van een, uh, van een leider. Balkende slaagt er toch ook in ineens weer een heleboel kiezers naar zich toe te trekken. Door een merkwaardig charisma. Zou uh, dus, je ja, dus, dus even bij Balkende blijven kijken? Ja? Balkende charisma, zeg je, dat woord valt. Wonderlijk charisma misschien. Uh, in zekere zin wel natuurlijk. Uh, feit was dat Balkenende uh, een, een leider met een visie was. Een visie ja. die hij, hij deels baseerde op de visie van Etzioni. Een uh, van oorsprong uh, Israëlische uh, wetenschapper... woont al heel lang in Amerika, werkt al heel lang in Amerika. Even een heel klein fragmentje. Ik zeg erbij, maar, het is lastig te verstaan. We gaan even proberen het ja. daarna weer te vertalen. Dat is goed. Mijn my, my startingspunt is een one. Eerst of vooral, de tijd is gekomen. En ik choose mijn words carefully. De tijd is nu... To restore the demos part of democracy. Ja, de demos-kant mm. van de democratie ja. moeten, wij, moeten wij weer herstellen. Wat bedoelt hij daarmee? Uh, ik heb eerlijk gezegd nog nooit van niet gelezen. Dus ik moet het nu op dit, met het ene zinnetje doen. Maar ik neem aan dat hij zegt: uh, uh, zo'n samenleving is niet uh, alleen maar een rationeel stelsel van wetten en belastingmaatregelen. en koopkrachtplaatjes. maar het zijn mensen die met elkaar wat doen. Het voorbeeld waar je mee begon. Collega's die elkaar steunen. Als ik hem goed begrijp, dan zegt hij... dat menselijk weefsel, dat is blijkbaar beschadigd volgens hem. En dat moet hersteld worden. Het is de man van de gemeenschap. Eh, ja. die, die zegt, vraag niet wat, wat de gemeenschap voor jou kan betekenen... maar eh, doe het zelf. Deel, neem ja. deel. Is, is dat een gedachtegoed wat jij zeer onderschrijft? Nee, niet, niet per se. Ik, ik ben het heel eens met dat een samenleving zonder menselijk weefsel... Eh, niks is en dat er wel een risico bestaat dat de politiek die zich alleen maar focust op, op geld en economie... dat kapot kan maken. Er is een heel duidelijke tendens ook in Nederland... om de mensen steeds meer als individu aan te spreken en ook individueel af te rekenen. Ja, dat gaat wel in tegen dit wat Etzioni hier zegt. Um, het is niet zo, denk ik, dat je alles kunt overlaten aan bruggers die elkaar helpen. Um, een voorbeeld van zo'n collega, zo'n cameraman, is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Maar ik, ik meen het, je hoort te horen zeggen dat het voor een jaar gold... Um, nou, zo iemand moet langer geholpen worden dan een jaar. Nou, dat... het is in ieder geval voor een jaar. De mensen zijn ja. nu erg gecommitteerd. We hebben zich een jaar gecommitteerd nou, het... om in ieder geval een bedragje per maand. En nogmaals, dat is fantastisch. Maar zo iemand wordt misschien wel negentig. En wie gaat hem tot die tijd helpen? Hè? Dus de, je moet toch een, een systeem hebben wat ook de, de individuele levensduur als het ware overstijgt. Dan heb je ook een overheid van nodig. Plus dat uh, um, nou, niet iedereen afhankelijk wil zijn van vrienden en familie. En daar is ook iets voor te zeggen. Je moet ook altijd maar weer dankbaar zijn. Um, nou... Uh, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet zo'n goed netwerk hebben. Uh, als je werkloos wordt, of bent, of, of in een dysfunctionele familie opgroeit, of zonder veel familieleden... In Amsterdam heb ik uh, met onze kerk heel veel verwilligerswerk gedaan. En je kwam keer op keer terecht bij gewoon echt eenzame mensen. Oudere mensen die totaal vereenzaamd waren. En die in staat waren om eigen huis op te ruimen of zo. Ja, dan, nou, dan is het mooi dat er nog zo'n verwilligersorganisatie is... die dan af en toe een dag langskomt. Maar zo iemand heeft ook de overheid gewoon nodig. Dus... Ik hoor je niet zeggen, belangrijk, de overheid moet afwezig zijn. Nee, ik zie dan meer een soort ja, verbond of samenwerking... tussen de overheid en de samenleving. Je, je, hebt elkaar, je hebt elkaar nodig. Een overheid is nodig voor de langere systemen, de, meer, de stabiliteit. Maar er is een hartstocht, een passie, een, een gemeenschapszin... in de samenleving ook nodig. Voor we even naar die oplossingskant gaan. Wat, wat zijn we kwijtgeraakt als gemeenschap? Um, nou, er is uh, overduidelijk uh, heel veel uh, verdwenen als het gaat om kleinschalige gemeenschappen, vanzelfsprekende gemeenschappen. Dat heeft te maken met hele lange ontwikkelingen natuurlijk... die we dan maar voor het gemak samenvatten met individualisering. Dat is, dat is wel verdwenen. Of verdwenen, maar heel sterk aan het verdwijnen. En het lijkt er ook niet op dat het heel hard weer terugkomt. Dat heeft ook, wel, heeft ook wel een reden natuurlijk, zoals wij hier twee ook zitten. is maar de vraag of wij terug zouden willen naar dat soort dikke gemeenschappen van vroeger... die wel heel zorgzaam waren en hecht en waar je ook niet zo makkelijk doorheen viel... maar die je ook wel weer heel erg in de gaten hielden en, en, en controleerde. Alsjeblieft niet, ja. als het gaat om teruggaan. Nou ja, dat, is, en, dat zeg je nu. En, en terecht, denk ik. Tegelijk zeg je dat natuurlijk ook als iemand die zichzelf goed kan redden en zo. Ja. Uh, juist voor sommige mensen waren dit natuurlijk wel de laatste levenslijnen. En de enige, het enige wat ze waarschijnlijk uh, van de straat hield. Wat, wat, uh, wat, wat onderscheidde de maatschappij van, van een, laten we zeggen 20, 30 jaar geleden met die van nu? Nou, dit denk ik wat ik net beschrijf. Er was, er was gewoon meer, er was meer hecht verband. Daar, dat verband was ook vaak meer of zelfs sprekende autoriteit zat erin. Dus precies de, de twee kanten van gemeenschap. De mooie kant en de kant die we tegenwoordig niet zo mooi meer vinden. Maar die heel moeilijk los van elkaar te verkrijgen zijn. Succesvolle organisaties hebben een gemeenschappelijk doel. Werknemers in een succesvolle organisatie of in een gemeenschappelijk verband hebben een gemeenschappelijk doel. Hadden wij dat als gemeenschap vroeger? Uh, we hadden elke. Een gemeenschappelijk doelwerk niet. Wat ik, wat ik vaak zeg over politiek is. Uh, en gemeenschappen. Die, gemeenschappen worden niet zozeer gebouwd. altijd uit dat je allemaal precies hetzelfde wil. of precies hetzelfde denkt. maar wel dat je dezelfde dingen belangrijk vindt. Dus uh, nemen we woord als vrijheid of zo. Dat je het er heel erg over eens bent. dat het woord uh, hartstochtelijk van belang is. en dat het waard is om voor de vechten, te vechten. terwijl je tegelijk als je tien mensen in zo'n groep ondervraagt. en wat vind je dan nou precies van vrijheid. dat betekent niet dat ze allemaal precies dezelfde definitie hebben of zo. Maar het streven naar vrijheid was wel een samenbinder. Dus het, vrijheid, gelijkheid. Uh, ik denk ook bepaalde uh, vormen van moraal. Uh, uh, natuurlijk in de traditionele samenleving speelt natuurlijk ook heel sterk de overdracht van de ene generatie op de andere. Normaal ja, uh, onze... generatie, beter leven voor je kinderen. Ook bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook uh, bepaalde gezagsrelaties die belangrijk waren. Dat kinderen moeten luisteren naar de ouders, want de ouders weten het beter. De wijsheid van het voorgeslacht. Een oudere... Ik heb ooit eens uh, een Nigeriaanse vriend gehad. Die zei, uh, wat ik me zo verbaasd bij jullie is dat jullie de hond op de bank laten zitten... en oma aan het bejaardenhuis stoppen. Ja, dus, dus de, de ouderen... Die, die is raak zeg. ...gerespecteerd worden en zo. Nou ja, Oeh, die is raak. Ja, dat is, en het is ook leuk om te zeggen. Maar tegelijk, zeg ik ook in alle nuchterheid... Uh, dat hoorde in een samenleving waar je tegelijk ook als modern mens... ook de nadelen van ziet. Er zat, zat ook een bepaalde beklemming in, nou, wat je net zegt. Dus, uh, maar die veranderingen zijn er, zijn er duidelijk geweest. En daar... Heb je er ook problemen van? Maar het gemeenschappelijke doel of doelen, hè, zoals je die net ja. formuleerde, eh, die zorgde voor een gemeenschappelijke marsroute. Ja. En maar ook samenbinding? Ja, zeker. Omdat, waarom? Omdat als je samen ideaal hebt die je echt hartstochtelijk deelt, ook al voel je ze niet precies hetzelfde in, juist dat brengt vaak ook het gesprek op gang. Hè. Dus uh, de oude uh, Latijnse uh, verwantschap tussen communicatie en communio. Hè. Dus uh, door communicatie over iets ontstaat communio, gemeenschap. Dat is. Uh, uh, heel nou, sterk hier aan gedacht, de orde. je dat communiceren en communio... dat dat broer en zus van elkaar zijn? Ja, zeker zijn wel. Dus door, door, uh, je wordt niet altijd een gemeenschap... doordat je het precies eens bent met elkaar. Daar word je een leger van, zeg maar. De uniformiteit. Maar uh, degelijke ouderwetse gemeenschappen... Zeg maar, die dachten, die waren helemaal niet in alles uniform... Maar die waren wel heel intensief bezig met dezelfde waarden. Nee, zeker. Nederland is nooit uniform geweest. En zeker op partijen, niet. Nee. Over ja, het was op partijen één ding eens dat die dijken hoog moesten blijven. Maar verder waren het er heel veel dingen oneens. ja. ja hartstikke ja. soms. Dat was het, het enige wat ons echt bond was de strijd tegen het water misschien. Ja. Ja. Maar even, even afvinken. Je zegt Norman de Waarden was een samenbinder. Uh, Streven naar vrede was er een. Een aantal van die echt eigenlijk allemaal stuk voor stuk bereikt... dan wel achterhaald, of niet? Um, of niet meer gemeenschappelijk gedeeld. Normen en waarden zijn natuurlijk, uiteraard nog wel. maar niet meer per se door iedereen gedeeld. Nou, ik, vrede ik, hebben we gerealiseerd? Ik krijg wel de indruk dat. Uh, we hebben nog wel die wa een aantal van die waarden over. Vrijheid, gelijkheid zijn nog steeds heel belangrijke Nederlandse waarden. Het gesprek daarover lijkt al wat aan het verstommen, ja. Um, ik ik aarzel een beetje wat dat precies is. Maar je hebt al, ik heb wel eens de indruk dat. juist omdat het maatschappelijk weefsel verslapt is. Het maatschappelijk weefsel? Nou ja, die, van die kleine hechte gemeenschappen. Uh, maar ook de zuilen, hè, waarin heel veel dat soort gesprekken plaatsvonden. Uh, en dat er niet echt voor iets in de plek gekomen is. Omdat je nu ziet dat mensen dat soort woorden. die, die worden wel steeds holler en leger, lijkt het wel. Uh, we weten eigenlijk niet zo goed meer wat ze ermee bedoelen, dus ze klinken nog goed. Uh, en wat je ook ziet, is dat er slecht naar elkaar geluisterd wordt. Dus, dus uh, uh, ja, dat is een indruk tenminste. Dat Nederland in die zin ook wat polariseert. Uh, een woord als, als vrijheid... nou ja, hebben we daar nog enig, uh, enig gemeenschappelijk idee van. Wat is vrijheid, volgens jou? Ik zeg altijd, is het de, uh, de mogelijkheid om jezelf te zijn in relaties. Dus dat is wat anders dan vrijheid die je alleen maar kunt bereiken... ten koste van relaties. Als mensen accepteren dat je altijd in relaties staat... en altijd afhankelijk bent van anderen. Alles wat je hebt is op een gegeven moment ook weer gegeven door anderen. Inclusief je vrijheid. Maar dat je daarbinnen iemand kunt zijn die ook verrassend kan zijn. Uh, niet voorspelbaar is. Maar is vrijheid voor veel mensen niet gewoon vooral de vrijheid om te kiezen? En dan vooral een consumenten zien? Ja, dat is, dat is voor mij een grote misvatting. Omdat uh, dat uh, iets anders is. Dat is mogelijkheden. Maar ik gebruik als het voorbeeld van... Uh, nou, neem stel dat je drugsverslaafd bent of zo. Hè, en je krijgt vandaag een miljoen euro. Dan heb je ongelooflijk veel meer mogelijkheden dan je gisteren had. Je kunt op vakantie gaan, uh, je kunt de arme mensen gaan helpen in Afrika. Je kunt een huis gaan kopen en een nieuw leven beginnen. Maar de vraag is, wat ga je doen? En dan zie je wat vrijheid is. Vrijheid is niet zozeer of je, oneindig, of je steeds meer mogelijkheden hebt... maar de vraag is, wat je doet met je mogelijkheden? Mijn opa die had heel weinig mogelijkheden... maar ging elke dag fluiten naar zijn werk. En zijn kleinzoon die kan ik weet niet veel dingen doen... en die weet nog steeds niet wat hij wil worden. Dus... Stijf, stijf van de keuzestress. Nou ja, ja precies. is dat vrijheid dan? Dus Het idee dat je mensen vrijer maakt... door nou, in plaats van zes dagen in de week, zeven dagen in de week te kunnen winkelen... of in plaats van twee pakken melk in de supermarkt, twintig pakken melk... Dat is volgens mij een, een illusie. Maar als je, daar op, als je daar op een filosofisch niveau naar kijkt... dan zou je kunnen zeggen, alles waar onze, voor onze ouders, onze opa's en oma's... zo hard voor gewerkt hebben. Die materiële welvaart, die ja. vrijheid, die de keuzevrijheid ook. De, de vrijheid van reizen, de vrijheid om te doen wat je wil. Is het dan voor niks geweest? Nee, ik denk dat je hebt wel een zekere mogelijkheid nodig hebt. Een aantal mogelijkheden nodig om vrij te kunnen zijn. Maar veel minder dan we, dan we denken. Ik ben er niet zo van overtuigd dat. Uh, nou, wat anders gezegd. Het, het, het is niet zo dat. Uh, kijk, mogel, de, de mogelijkheden om te kunnen kiezen. is wel een voorwaarde voor vrijheid. Maar het is niet, de, niet de, de gelijk aan. Iemand die misschien maar één of twee keuzes had in zijn leven. kan veel vrijer zijn. dan iemand die oneindig veel mogelijkheden heeft. Dus onze onze voorouders. of die precies gestreden heeft voor de samenleving die we nu hebben. weet ik niet. Want uh, dat is natuurlijk ook een proces wat allemaal doorgaat. Dus mijn grootouders, die net overleden zijn, bijna honderd jaar. Die hebben, denk ik, niet gestreden voor uh, de samenleving die zich nu ontwikkelt. Die hebben gestreden voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen. Die hebben niet zo ver gekeken. Dat is een hele samenleving. En keuzevrijheid hoeft niet te betekenen een grote mate van geluk. Bepaald niet. Dat is ook wel aangetoond. Dat zou de verklaring kunnen zijn waarom mensen in, in Duitsland, het... Duitsland nog terugvlangen naar de DDR. Ja, nou ja, dat is wel een hele grote stap. Nou ja, maar dat goed, daar was je da van van. Een absolute onvrijheid. Ja, uh, een Rusland repressief gezien, En uh, is regimen. Stalin weer een held voor veel mensen. Maar dat geldt ook voor de achterblijvers in het proces. Um, uh, dus, maar dat is waar. Sommige mensen die verlangen terug naar die duidelijkheid. Uh, die uh, dat dat ze hebben filosofen vroeger ook altijd gezegd. Uh, de, de meeste mensen willen maar niet zoveel vrijheid. Of zoveel mogelijkheden. Die zijn heel tevreden met een paar mogelijkheden. Als er wel maar goed voor ze gezorgd wordt. Jij maakt een onderscheid. Uh, de samenleving bestaat uit twee lagen. Wat zijn die lagen? Nou ja, dat, dat is... Uh, waar we het net even over hadden, zeg maar de, de, de oerlaag van uh, gewoon biologische verwantschap... vriendschappen. Uh, en daarna, daarboven zit een andere laag... die meer voortkomt uit een bepaalde visie op de samenleving. Um, nou ja, om een voorbeeld bij te geven... als mij gevraagd wordt om een deel van mijn salaris af te staan... Um, voor mijn familie, voor mijn ook kinderen... De, ook de zorgpremie. Nee, maar we beginnen met die tribale laag, of die familiale laag. Dus even, voor mijn kinderen, of voor een hele goede vrienden die het moeilijk hebben dan ben ik daar wel toe bereid. Maar dat is op zich niet heel speciaal. Dat hebben mensen door alle eeuwen heen gedaan. Je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen, zelfs apen doen dat wel. In de zin van, je helpt je verwanten. Dat, dat doe je gewoon. Een, een biologisch invloed. ding. Tot op grote hoogte wel. Maar we hebben natuurlijk een soort samenleving gebouwd... door de eeuwen heen, dat, dat daar bovenuit stijgt. Dat, dat ik mijn geld stort in abstracte kassen... waar een overheid dan iets mee gaat doen... wat hopelijk goed is voor ook andere mensen die ik helemaal niet ken... met wie ik niks heb, aan wie ik misschien wel een hekel heb... En die misschien ook wel onverantwoord mee omgaan. En dat is natuurlijk veel uitdagender. Maar dat is de, de, de, ja, de tweede laag, een culturele laag... die natuurlijk voortkomt uit een bepaalde visie op de samenleving. Eigenlijk vrij abstract. Namelijk ideeën van rechtvaardigheid. Ideeën van uh, wat een eerlijke uh, samenleving is. Nou ja, dat, is, dat heeft wel een heel dik verhaal nodig... om dat uh, te blijven snappen en ook wel overtuigd te blijven raken... dat, dat we dat echt willen, zo'n samenleving. Wat waren de schragen onder dat verhaal? Nou, ik denk dat die voor een groot deel christelijk waren. Dan hoef we niet zo lang over te uh, christelijk. En natuurlijk uh, uh, later uitgewerkt ook in het, uh, in het socialisme, de sociaaldemocratie. Die hebben daar natuurlijk een grote rol in gespeeld. Dat, het bepaalt, dat maakt een bepaalde visie op mensen. Dat je mensen niet moet afrekenen altijd op hun daden, bijvoorbeeld op, op hun keuzes. Ook niet dat ze gaan roken en daar de longkanker krijgen. En dat draagvak, dat is er zolang, wat? Zolang er een verhaal is dat het draagt. En, zolang, en dan bedoel je, die gemeenschappelijke doelen van de samenleving waar we het net over hadden, zolang die er zijn... Um, zolang, um, nou dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Dat, dat heeft te maken met, met, met verhalen, bepaalde culturele traditie. Zoals de barmhartige Samaritaan, ik noem maar wat. Hè. Um, het soort verhalen waar iedereen nog kent op een bepaalde manier. En wat iedereen nog aanspreekt ook op een bepaalde manier. Maar wat eigenlijk een heel raar verhaal is, als je er goed over nadenkt. Iemand die een vijand gaat helpen, die, die niks voor je doet. En die het hele volk heeft nog voor je gedaan. Waarom zou je dat doen? Um, maar zo ontstaan volken, zo ontstaan moderne naties. Dat mensen verwantschap overstijgen en hun stamverbanden overstijgen en aan ingeklonken raken door meer rationele redenering... of door religie, of wat dan ook. Um, maar dat zulke verhalen leven alleen maar in gemeenschappen. Je, je hebt, um, die moeten gewoon voortdurend verteld worden. Nou, vandaag wat zijn nog zulke gemeenschappen. Gezinnen misschien, families, vriendenclubs, kerken. Um, maar daar, daarbuiten is het... Is het nou, al minder geworden. En ook die bebanden staan. Nee, ik wil echt... terug naar mijn vraag. Zolang er gemeenschappelijke doelen zijn in een in samenleving... Dan, vinden, dan komt niet snel... Nee, dan vinden mensen het prima zeg maar, dat, je, dat je ook uh, op die manier opereert. Dat je geld stort in een anonieme kas waar de overheid dingen mee doet. Uh, nou, ik, ik gebruik het woord doelen bewust niet. Zolang er gecommuniceerd wordt over, gedra over de waarden die men uh, gemeen heeft... waarin men hartstochtelijk gelooft, die waarden... Die worden vaak niet natuurlijk in abstracte principes aangeleverd, maar in verhalen bijvoorbeeld. Ik noemde net de hartige Samaritaan. Maar voorbeelden, helden, uh, dat, dat, dat zijn vaak de, manier, de manieren waarop mensen gaan geloven in dat soort waarden. Ja, die vanzelfsprekendheid, die is er niet meer. Minder. Uh, die zal op familiaal vriendelijk op verband van vrienden. Dus maar dan verhaal... komt het vooral op dat verband terug, op het tribale, ja. tribale verband. Zelfs, Veel meer komt tribale. Ja, dat is verhaal wat je met begonnen bijvoorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. Wat er nog een beetje tussenin hangt. Dat zijn collega's. Uh, maar dat, nou ja, we willen het nog wel doen voor mensen die we kennen. Met wie we veel omgaan. En bij wie we het gevoel hebben... ik zou zelf ook in zo'n situatie kunnen komen. En dan heb ik graag dat anderen het ook voor mij doen. Maar dat is dichtbij. Ik heb elkaar En daar doe ik dus niks aan af. Want dat houdt de samenleving menselijk. Dat zijn prachtige verhalen die mij ook ontroeren. Maar om een samenleving zoals de onze... 16 miljoen mensen, van wie een groot deel elkaar niet kent... uit verschillende stammen komt, zo gezegd, in stand te houden, is er echt wel meer nodig dan dat. Ja, dat denk ik wel. Dan kun je op twee manieren naar kijken. Dit gezegd hebben, dan kun je zeggen van... nou, nu verlangen we terug naar vroeger. Daar hebben we het samen over gehad. Jij zegt niet doen, uh, ik steun nee, je erin. Ja. Um, maar wat dan wel? Met name, wat kan de christelijke politiek daarin dan nog betekenen? Um, ik denk dat de christelijke politiek um, twee dingen moet doen. Uh, kijk, welke vorm van politiek ook, ook christelijke... kan niet een samenleving helemaal vlot trekken als het er niet is. Dus je kunt niet iets gaan maken wat er niet is. Maar wat je wel kunt doen is aanwijzen waar het gebeurt... En dus zo'n verhaal waar je mee begint. Uh, andere voorbeelden van mensen die voor elkaar zorgen. Iets om elkaar geven. Uh, dat kun je naar boven halen. Uh, helden laten zien. Mo mooie voorbeelden. Dingen die mensen inspireren. Dat zul je moeten doen. Of dat specifiek christelijk is, weet ik niet. Maar dat is wel belangrijk. Uh, als een christelijke politiek dat doet... laten ze dat alsjeblieft uh, heel veel gaan doen. Dus niet zozeer een soort ideaal formuleren... vanuit het christelijk geloof waar hij de samenleving naartoe gehezen moet worden. Dat, vind ik, dat, dat is met uh, programmatisch en ook... Uh, nou, je kunt mensen die geen christen zijn of die willen zijn... ook niet dwingen, dat moet je helemaal niet willen... om christelijk te leven of zo. Oh, wacht maar, even, dat is, dat, is een, dat is een opmerkelijk iets wat je nu zegt. Want uh, juist vanuit Christelijk hoek... wordt natuurlijk heel snel op die manier wel gesproken. Um, abortus mag niet, dat betekent... ik wil geen abortus uh, en jij mag het ook niet. Ja, ja. Nou, daar heb ik wel moeite mee, ja. Waarom? Nou, um, daar heb ik theologisch gezien moeite mee als christen. Omdat um, ik, ik vind dat... Um, je mensen die, laat ik zeggen, de, de, de normen en waarden van, van een christen, die zijn uh, gebaseerd op uh, de Bijbel, in het algemeen. Laten we zeggen de bergreden van Jezus of zo. Ja, kun, je, kun je iemand die dat niet gelooft, of zo, kun je die vragen om dat te volgen? Is dat niet uh, toch van, van de normen en waarden in de Bijbel, of van de wet van God, een soort politiek programma maken? Ik vind het, dat, is te, daar, is, dat is daar te kostbaar voor, te kwetsbaar. Uh, laat de samenleving overlaat die niet met dat soort hoge morele idealen. Uh, als je daarmee begint, dan kun je wel verder gaan. Dan kun je ook strafbaar maken en dat soort dingen. Nou, dat vind ik wel een zonde, maar geen misdaad. En dat vind ik wel een verschil. En dat, dat verschil tussen zonde en misdaad moet je volgens mij in stand houden. Dus iets wat, alles wat moreel niet deugt, moet je niet meteen in de wet gaan verankeren als uh, iets wat verkeerd is. De wet is ervoor om een samenleving te beschermen tegen uh, nou, het kwaad dat een samenleving kapot maakt. Uh, en aan mensen te geven wat hen toekomt, ook in uh, beloningen maar niet om elke vorm van morele ondeugd uh, te bestraffen. Nou, Abortus vind ik een kwaad, maar niet een kwaad dat in misdaad... Uh, geen misdaad, dat is uh, wettelijk moeten toegestaan zijn... omdat ik vind dat in een samenleving waar christenen en niet-christenen samenleven... mensen een keus moeten kunnen maken die ook niet-christelijk is. Je moet ook atheïstische literatuur kunnen uitgeven. En weet ik veel, wat je ja. van plan bent. Ja. Dat is vrijheid. Nou ja, dat is zeker po politieke vrijheid. Ik heb het, kijk, dat is niet de vrijheid van die drugsverslagen. dat is een veel andere soort vrijheid. Dat is een morele vrijheid of een innerlijke vrijheid. Dat is ook een, belang, dat is ook een belangrijke, waar politiek zich liever niet aan brandt. Ja. En door het allemaal vergroten van mogelijkheden vergeten we wel dat die vrijheid misschien nog wel belangrijker is. We gaan straks verder praten. Je hebt muziek meegenomen. Uh, waar gaan we naar luisteren? We gaan naar luisteren naar iets van Lady Smith Dekman Bazo. Ah, uitstel ja. Gewoon een bekend uh, Zuid-Afrikaans uh, volksliedje. Stefan Paz is trouwens bijzonder ook leraar een nieuwe kerkvorming. na aanleiding van uh, het symposium dat uh, gehouden werd over de toekomst van christelijke politiek. Dat was in de Eerste Kamer vandaag. <tied> Sho, sho, loza, sho, We're Vrolijk aan het verder praten, de gast is uh, Stefan Paas. Bijzonder hoogleraar nieuwe kerkvorming van de uh, VU. Uh, ik wil even wat uh, zeggen tegen de luisteraars. Want het is inmiddels een mooie uh, traditie geworden, de kerstboom van Joris Linsen. Ook dit jaar staat er in Den Bos weer een grote kerstboom... die als ontmoetingsplaats dient. Wie zou u in het licht willen zetten? Weet u wel iemand? Iemand die overleden is of... Dat zou de programmamakers heel fijn vinden. Ook iemand die nog leeft. Kijk dan op joriskerstboom.ncv.nl joriskerstboom.ncv.nl um, Als je hoogleraar een nieuwe kerkvorming bent. Wat ben je dan precies? Ja, nou, Ik hou hem bezig. Vooral met onderzoek naar uh, Europa. West-Europa. Waar de kerk natuurlijk uh, behoorlijk in verval is in veel landen. Maar waar ook allerlei nieuwe initiatieven... Uh, op het gebied van kerkvorming uh, uh, plaatsvinden. Gewoon ja, gelovigen die... Uh, uh, opnieuw beginnen met een kerk. Europa is een soort laboratorium voor nieuwe kerkvormen. Uh, juist misschien wel omdat het hier niet zo makkelijk gaat met de kerk. Is, boort dat ook enorm veel creativiteit aan. En, uh, ja, het is natuurlijk ook zo, na een paar generaties secularisatie... blijven het algemeen die gelovigen over die uh, ergens toch uh, eeld op mijn ziel hebben. Of hoe je, zegt, hoe je het zegt. Uh, die, maar het betekent dat ze hele zeg maar diepe in de traditionele kerken, zeg maar, de hardliners overblijven? Uh, hardliners is natuurlijk een naar woord. Nee, ik denk mensen die, uh, die uh, een soort heel sterke, intrinsieke motivatie hebben om hiermee door te gaan. Die echt geloven in dat verhaal. Je hebt natuurlijk ook hardliners, je hebt mensen die stug zijn, die kunnen veranderen. Maar die heb je natuurlijk gelovig, niet gelovig, die heb je op allerlei manieren. Maar er is een hele groep die, die zegt, nee, die christelijke traditie die is buitengewoon waardevol. Ook voor de toekomst van Europa. Voorlopig hebben we ook geen ander verhaal eigenlijk. Uh, laten we uh, ons best doen om gemeenschappen te stichten, gemeenschappen te vormen. Uh, kerken die uh, nog een tijdje mee kunnen en wat, wat, waar moeten we dan denken? Wat voor initiatieven zijn dat? Nou, dat is een tal van initiatieven. Ik zit zelf uh, vooral in de Amsterdamse hoek. Uh, daar zijn de afgelopen, dat uh, moet ik niet liegen, maar sinds 2000 er is een stuk of 10 tot 15 nieuwe uh, kerken gesticht. Uh, ik ben zelf ook bij een betrokken, Nou, om die als voorbeeld te gebruiken. Dat is een, uh, een kerk die de Vondelkerkerk in gebruik heeft genomen, die al tientallen jaren niet meer gebruikt wordt als kerk, uh, die zich vooral bezighoudt of vooral mensen trekt tussen de 20 en 40. Jong, hoogopgeleid. Uh, ja, uh, uh, een soort mix zoekt tussen uh, verschillende tradities en stijlen. Mooie muziek, goede klassieke muziek. Goede moderne jazzmuziek. Uh, goede toespraken. Veel gemeenschap. Uh, je hebt ook, uh, wat, wat ook heel veel gebeurt in de stad, is uh, mensen die, ja, die soms tweede, derde generatie uh, buiten de kerk zijn. Maar wel uh, hun ja, kinderen krijgen of zo. En zeggen, wat gaan we die mensen nou meegeven, die kinderen? En die gaan een kinderbijbel lezen, maar ja. Dan denken ze, Guts, ja, kinderbijbel, wat, wat gaat het allemaal over? En dan uh, naar een bijbelcursus komen of zo. Of een bijbelgroep in de stad, heb je heel veel van dat soort groepen. Van mensen die komen binnen en zeggen, nou, uh, verder geen gezamenlijk aan mijn kop. Maar laat me gewoon die Bijbel gaan lezen. En vertel eens wat, wat er nou in staat en wat het betekent. Dat soort dingen. Uh, dus maar er zijn mij, allerlei vormen, ja. Maar mensen die de moeite nemen om, om weer bij elkaar te gaan zitten, een kerkgenootschap te starten, is dat ook de, de gemeenschapszin waar jij uh, zo graag meer van zou willen zien? Ja, dat is, kijk, kerk... Even los van de kerkelijkheden, bedoel ik. Nou, kerken vormen natuurlijk heel duidelijk dat soort gemeenschappen, ja. Uh, die uh, soort bezielde verbanden. Die heel vaak, niet altijd, daar moet ik er ook eerlijk bij zeggen... maar heel vaak ook een vorm van kapitaal genereren... die ook buiten de eigen groep uh, van nut is. Uh, veel van die kerken in Amsterdam die ik ken bijvoorbeeld... die houden zich bezig met vrijwilligerswerk. Er wordt veel geld gegeven ook, ook voor goede doelen buiten die kerk. Uh, dus, dus ja, neem nou, die gemeente waar ik zelf bij zit dat zijn bijna allemaal Amsterdammers, mensen tussen de 20 en 40... die een deel van hun tijd en hun geld inzetten voor mensen in de stad die het minder hebben. Arme, vaak eenzame mensen, vaak oudere mensen. Er wordt, er wordt steeds vaker gedacht dat de, de verhouding tussen overheid en burger niet meer zo langer kan. De overheid die treedt steeds verder terug. De burger moet steeds meer dingen zelf op gaan lossen. Um, empowerment is een woord wat vaak valt in dat verband. Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om zelf uh, dingen weer te gaan ondernemen. En zelf weer verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Geloof je daarin? Uh, ja, voor een deel wel. Maar zoals ik al aangaf, niet, uh, niet, dat is niet de oplossing voor alles. Uh, mensen zullen, als je ze... Uh, de, kans, de kans geeft om zichzelf te organiseren... zullen ze dat doen, denk ik, veel meer. Uh, dat zie je ook gewoon. Uh, de, de, de, de, ja, niet om het steeds over de kerk te hebben... maar de kerk is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Heel ja. lang gescheiden van de staat... wordt word al 200 jaar niet meer gesubsidieerd... en doet het toch heel aardig als het gaat om gemeenschapvorming. En, en veel van die kerk, kerken zeggen toch ook... van de nou, overheid, laat ons maar met rust, dat doen we zelf, prima. Die hoeft ook geen subsidie of dat soort dingen. Bemoeienis. Dus wat dat betreft uh, is de kerk natuurlijk een grote voorloper van onze samenleving. Ook of het is gedacht dat die achterloopt. Maar dat is natuurlijk een moderne organisatievorm in die zin. Alleen, uh, zoals ik al aangaf, dat is niet genoeg. Je hebt talloze mensen die daar ook buiten vallen. En kerken kunnen dat ook niet trekken. Moeten dat ook niet willen trekken, want dat is een geloofsgemeenschap. En je kunt niet van mensen verwachten dat ze meedoen in zo'n kerk alleen voor de gezelschap. Voor het gezelschap, je moet ook iets geloven. Ja. Dus nou, dat kun je niet van mensen eisen. Dan maar moet, ik wil even ja. die stap uit het geloof maken met jou als je het goed vindt. Uh, stap uit het geloof? Ja. ja. Nou, dit is niet zo makkelijk. Maar. Nou ja, tenminste weer terug de maatschappij in. Ja, uh, ja. En, en uh, over de relatie burger-overheid. Ja. Uh, de wetenschappelijke raad wetenschappelijk regeringsbeleid noemt het uh, de do-democratie. Dus het meedoen, ja. het, het maakbaarheid. Uh, maar ja, dus mensen moeten weer dingen gaan, uh, aan gaan pakken. Is dat wat je bedoelt? En nee, staat de toekomst? Nou, Nee, daar zit een zekere verlegenheid in van de overheid. Kijk, wat ik net aangaf... Eh, mensen die, die eh, doen het prima als het gaat om familieverbanden... vriendenverbanden en zo, dat netwerken En dat moet je ook echt respecteren en, en beschermen. Daarnaast, is er meer nodig... willen mensen ook die verbanden overstijgen. En daar heeft een overheid wel degelijk een rol in. Ik denk dat er een zekere verlegenheid uitspreekt... dat de overheid zich terugtrekt en zegt... de samenleving moet het doen. Maar de samenleving is dat straks natuurlijk. De samenleving is een enorm netwerk van kleine gemeenschappen, verbanden... maar ook heel veel mensen die eenzaam zijn en die niet in verbanden staan, en die niet gaan, die geen geholpen gaan worden zomaar... wanneer ze buiten de netwerken vallen. Dus dan zul je echt iets meer moeten organiseren. Dan, de overheid moet daar zeker wel in faciliteren... en uh, misschien ook een bepaalde visie neerleggen. Uh, maar goed, daar zit de verlegenheid. Dat verhaal begint te ontbreken. Maar ligt er niet een prachtige uitdaging juist voor de christelijke politiek... om dat verhaal handen de voeten te geven? Nou ja, ik begon net te zeggen, je moet dus aanwijzen waar het gebeurt... En zal ook moeten proberen dat verhaal te blijven vertellen. van Wat maakt nou een mensenleven, ook al is het mensenleven afgesneden... van andere gemeenschappen, ook al is hij gehandicapt, en zo, wat maakt het nou waardevol? Wat maakt het nou waard om voor iemand te zorgen die bijvoorbeeld een misdaad pleegt? En uh, niet op te sluiten en de sleutel weg te gooien... maar na verloop van tijd ook weer een kans te geven. Um, wat maakt het waardevol om voor iemand te zorgen die niet dankbaar is? Die asociaal is, zich niet gedraagt... en dat je hem toch met z'n allen past, dat hij een uitkering kan krijgen. Dat soort dingen. Um, dat vraagt om een bepaalde visie en een verhaal. Dat gaat niet van nature zo makkelijk. Zou de overheid ook veel meer de rol van faciliteren... een veel meer faciliterende rol moeten krijgen ook als het gaat om de maatschappij? Ja, dat, en dat gebeurt natuurlijk ook wel. Bijvoorbeeld de wet maatschappelijke ordening is een goed voorbeeld... van uh, een wet die probeert op plaatselijk niveau... de overheid ook een faciliterende rol te geven. Dus een plaatselijk initiatief in samenwerking tussen alle organisaties... in dat uh, plaatselijk uh, verband uh, te stimuleren, uh, financieel. Uh, dus, dus uh, als u met een initiatief komt. met een goed, goed verhaal erbij. en u laat zien dat u. Nou, bijvoorbeeld de scheiding tussen kerk en staat respecteert. en dat soort dingen. dan wil de overheid daarin bijpassen. en uh, uh, dat beter maken. bijplussen of zo. Uh, dus er zit een echte filosofie in. de overheid kan het niet voor u doen. kan u wel helpen om het te doen. Is dus, niet veel leren, christelijk? <laughs> nou. Uh, niet noodzakelijk. Uh, kijk, er zit, nee, er staat niet in het schrift, in de Bijbel, gij zult uh, nivelleren ofzo. Je kunt wel, als christen kun je dat denk ik wel verdedigen. Maar er zullen christenen zijn die daar tegen zijn. Vandaag hoorde ik een verhaal op het CDA-congres van Wim Deetman. Die zei, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een koehandel geweest. De VVD kreeg een miljard van ontwikkelingssamenwerking uh, af. En dan mocht de PvdA uh, nivelleren. Met andere woorden, onze nivellering wordt betaald door de armste van de wereld. Nou, dat is, Ik moest er even over nadenken. Ja, is... En nog steeds een beetje. Ja. Maar er zit, dat geeft aan hoe ingewikkeld dat soort dingen zijn. En dat je als christen niet zomaar moet roepen... Uh, dit is echt een christelijk standpunt en dit ga ik nu eens even verdedigen. het dus, is het meestal wat complexer dan dat. En maar moet je als met je vingers van ontwikkelingssamenwerking afblijven... dat is wel echt iets christelijks? Uh, niet uitsluitend voor christenen, maar ik denk dat de meeste christenen... dat inderdaad wel belangrijk vinden. Ja. Hoe kijk je verder naar het re regeerakkoord zoals het nu ligt? Nou, ik heb dat niet goed bestudeerd. Weigeren ambtenaren, zorgkosten, strafbaar stellen van illegaliteit... kinderpardon, noem maar even een paar, paar ja. items. Ja, nou... Vermoedelijk wat, wat meer anti... Uh, althans wat minder actief pro-Israël koers. Ja. Ik heb, ik, ik heb niet over al die punten heel goed nagedacht. Kijk, het strafbaar stellen van illegaliteit lijkt mij niet zo'n slimme zet. Um, maar, maar ja, die weigeren ambtenaren, dan denk ik van, ja, daar moet wel een keer een oplossing voor komen... Um, dus ja, wat wil je horen? Ik, bedoel, ik kan al die punten langs gaan lopen. Maar ik heb er niet allemaal even heel goed over nagedacht. Nog daar hele gebalanceerde meningen over. Als wij elkaar over een aantal jaar weer spreken. En dan vraag ik jou. Nou, we hebben gesproken over de toekomst van de christelijke politiek. Hoe ziet het er dan uit, denk je? Op dat vlak? Nou, wat ik hoop is dat de christelijke politiek dan de laatste theocratische rest heeft afgeschud. Dus het idee. Dat je met de Bijbel in de hand en de wet, het wetboek in de andere hand... de samenleving christelijker moet maken. Of van de goddeloosheid moet redden. Uh, dat het christelijke naam maar in de kerk. Dat, is, dat, dat gaat veel beter. Uh, maar uh, ik hoop wel dat, dat, dat de partijen met een C in hun naam... zogezegd, uh, een, een stem hebben gevonden om uh, mensen om zich heen te verzamelen... of ze nou gelovig zijn of niet. Die hard hebben voor... De erfenis die we in dit land hebben opgebouwd. Een enorm rijk cultuurgoed. Wat heel doorspekt is van christelijk geloof. En dat ze dat verhaal op een aantrekkelijke, spannende manier kunnen vertellen. Zonder dat het bedreigend overkomt. Dat mensen zich meteen ingelijfd voelen. Of het idee hebben van... Uh, de kerkdeur zwaait open voor mij. Ik, mensen zijn daar van harte welkom natuurlijk. Maar daar moet de politiek zich niet te veel mee uh, gaan bemoeien vinden. Of ik. iemand dan tegen Stefan Paas. Jij bent een uitstekende uh, woordvoerder van het hele gedachtgoed. Uh, ga zelf de politiek maar eens in. Nee, dat is niks voor mij. Uh, en dat... Uh, dat klinkt arrogant en zo bedoel ik het niet, maar ik ben te inhoudelijk. Ik, als, ik, als ik kijk naar politici, dan, dan bewonder ik, laat ik het zo zeggen... hoe snel zij moeten schakelen op allerlei dossiers. Maar ik denk er tegelijkertijd stiekem bij... het kan nooit zijn dat je er overal verstand van hebt. Dus vaak roep je volgens mij maar wat. Uh, maar dat, dat is ook een kunst om dat te kunnen. Ik begrijp me goed, iemand moet dat kunnen. Uh, maar ik ben dat niet. De kunst om zomaar wat te roepen? Nou ja, dat moet wel verstandig klinken natuurlijk. Maar daar slagen ze dan vaak ook nog wel in. Maar ja, als je daar... Dan wat langer over nadenken. Ja, dat kan toch niet allemaal kloppen. En dan je dat eens door. En dan ben ik al te traag. Dan ben ik te, dan, nee, dan ben ik al te veel over het nadenken. En dat moet je helemaal niet willen. Want je moet meteen weer schakelen naar het volgende dossier. En dan moet je dat vorige vergeten. En zo, Nee, dat is niks voor mij. Ik laat mij maar lekker studeren. En een boek schrijven af en toe. Ja, een boek schrijven af en toe. En uh, ik kaas doen het de gast zijn. En uh, roepen wat je vindt. <laughs> ja, bijvoorbeeld. is een veel mooie rol toch uiteindelijk. Ik geniet er echt van. Um, ik wil nog even wat tegen de luisteren zeggen. We hebben het uh, gehad over de kracht van de gemeenschap. De vraag in het tweede uur van mij aan u is... hoe ziet uw ideale, hoe ziet uw ideale samenleving eruit? 0800-1121, dat is het gratis nummer van Casaluna. De ideale samenleving wil ik graag met u over praten... in het tweede uur van Casaluna. Dat is dus straks, uh, na het hoorspel uh, waar we zometeen gaan luisteren... een kwartier lang en na ene, dan is de NCV ook weer terug... Hoe ziet je eigen nabije toekomst eruit? Niet veel anders dan nu. Dus ik ga nog een poosje door, hoop ik, als ik gezond blijf met mijn werk aan de VU. Ik heb nog een paar jaar een contract. En uh, ik ben bezig met een paar boeken. Onder andere een boek over het bestaan van God. Samen met een collega filosoof. Heb je even? Voor een breed publiek. Ja. Oh, uh, ik, een ik eenvoudige bedoel. vraag bestaat. God ga je dan beantwoorden? Ja, zeker. Nou, Die vraag goed. gaan we beantwoorden, Wanneer ja. is dat boek klaar? Dat is uh, hopelijk dit vroege voorjaar klaar, 2013. Ja, het, ik wou zeggen, dan kom je maar weer terug. Maar we hebben dan eenmaal het plechtige beleid dat we iemand maar één keer uitnodigen bij Kase dus dat is, Maar Nou ja, dat is dan niet anders. Dat is dan heel jammer. Maar veel succes ermee met het uh, beantwoorden van die vraag. Stefan Paas, bijzonder hoogleraar Nieuwe Kerkvorming aan de VU. Dank je wel. Graag gedaan. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsom. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 29. Aanvankelijk werd Plomkwist tamelijk warm ontvangen hier in Hiddeby. Maar nu hij tegen alle verwachtingen in... een doorbraak in de verdwijningszaak van Harriet te forceren... wordt hij van alle kanten tegengewerkt. Cecilia Wanger... Ik wil niet meer met hem praten. En dan dat tafereel van die onthoofde kat bij Blomquist voor de deur. Bij Blomquist en Salander voor de deur, moet ik eigenlijk zeggen. U heeft het niet van mij. Dag, mam. Camilla. Ik ben Liesbeth mam. Weet je nog? Camilla, waar was je nou? Ik was... ...gewoon werken. Waar was je nou? op, Camilla. Er gaat iets verschrikkelijks gebeuren. Een catastrofe. Dat doe ik, mam. Tot snel. Hallo, met Cecilia Vanger. Verdomme. Ik ben nu niet in de gelegenheid om mijn telefoon op te nemen. Spreek uw naam en telefoonnummer in en dan bel ik u zo snel mogelijk terug. Dag. Ja, Cecilia, met Michael. Ik heb inmiddels mijn hele abonnement aan je verbeld en voor smsd En ik begin behoorlijk pissig te worden. Dus bel me onmiddellijk terug, het is belangrijk. En, nee, het gaat niet over ons. Ik kan het je uitleggen, maar dan moet je me wel eerst terugbellen. Dat is je kan spreken. Klein kind. Ja. Nou, roken. Rennen. Rennen. Good. Steppingen! Dobbelblomkis, kop lager als je niet wilt dat je reet wordt weggeschoten. Het menselijk oog merkt bewegingen veel sneller op... ...dan vormen en gedaantes. Beweeg je langzaam. Eindpunt. En nu... Maakt niet uit hoe goed het wapen van de vijand is. Als hij je niet kan zien, kan hij je niet raken. Dekking, dekking, dekking. Zorg dat je nooit onderschut bent. Kreupelbos. 40 meter. Op een open schotkans. Mijn hoofd. Bloed. Shirt doorbeekt. De hoofdwonden blijven altijd bloeden. De jacht moordenaar, naar. Wacht, wacht. Vluchten links, rechts. Van keuzes. Als je in het nauw zit, initiatief nemen. Tijgen En wacht tot ik me weer ga bewegen. Of, of heeft hij zich teruggetrokken? Waarom heeft niemand de schoten gehoord? Acht uur. Ik had er nooit bij stilgestaan dat deze zaken ook nog gevaarlijk zou kunnen worden. Ach, dit is bespottelijk. Als jouw leven of dat van juffrouw Sallander in gevaar is... dan moeten we ermee stoppen. Frode. Schoten nu 25 minuten geleden. God is dat Nielsen om zijn tuin te sproeien. Schijnheil. Nielsen, we Doen alsof er niks aan de hand is. Blijf herinneren. niks aan de hand... Ik kan wel zeggen dat een acht-urige werkdag niet opgaat voor mensen die zich hartstochtelijk in een onderzoek storten. Waar was je? Hé, waar ligt je geweer, Nelson? Daar staat Isabella. Ze is een gemeen en kleingeestig persoon die andere mensen niet ziet zitten. Momenteel lijkt het erop dat zij in jou een bijzondere week leeft: in de auto van Martin. Tja, ik weet ook niet precies met wie Martin gesproken heeft. Maar Cecilia en Isabella wisten ervan. Ik heb ze in het ziekenhuis erover horen praten. En trouwens, Conor Nielsen ook. Die kwam Henrik opzoeken en werd bij het gesprek betrokken. Hoe lang is hij al thuis? Oh, verdomme, ik word gek. Oh. De deur staat open. Wat is er met jou gebeurd? Je bloedt als een rent. Ja. Omdat het een hoofdwond is, Lisbeth. Ik, ik het even is lach. niks ernstigs. Kijk, uh, kijken hoor, je, je shirt uit. Gaat dat lukken? Au! Au. Ach, nee, ik, ik knip het wel nog even. Nee, maar... Nee. Oh, ah. Jezus, ik kan gewoon een lapje huid optillen. Wat is er nou gebeurd? Moet gehecht worden. Maar niet nu, ik ga eerst douchen. Mikael, doe maar even rustig, man. Ga even zitten. God! God! Groene de god van God, god, god, god wat domme! Uh, wat? Ik heb wat zeep. Cecilia! Cecilia, doe open! Doe verdomme open! Ik wil je niet zien! Mijn god! Mikael, wat, wat heb je gedaan? Laat me erin, we moeten praten. Nee, we hebben niks om over te praten. We gaan praten, Cecilia, hier buiten of in de keuken. Kom binnen. Je drupt. Wat heb je in godsnaam gedaan? Jij beweert dat dat gegraaf van mij naar de waarheid over Harriet Wanger... een vruchteloze bezigheidstherapie voor Hendrik is. Dat kan zo zijn. Maar een uur geleden heeft iemand geprobeerd mijn kop eraf te knallen... en vannacht heeft iemand mijn kat in stukken gehakt op mijn deurmat gelegd. Ja. Cecilia, het kan me geen ruk schelen wat voor waanideeën je hebt of dat je mij haat. Ik zal nooit meer bij je in de buurt komen... en je hoeft nooit bang te zijn dat ik je nog lastig val of zal stalken. Ik wou dat ik nooit van jou of van de familie banger gehoord had. Maar ik moet een antwoord hebben op mijn vragen. En hoe sneller je antwoord geeft, des te sneller je van mij af bent. Michael. 1. Waar was je een uur geleden? Ik was in de stad. Ik ben een half uur geleden thuisgekomen. Heb je iemand die dat kan bevestigen? Nee. Wat een gelul. Geloof me of niet, zoek het maar uit. 2. Waarom heb je het raam van de kamer van Harriet opengedaan... op de dag dat ze verdween? Jij hebt mijn vraag prima gehoord. Hendrik probeert al jarenlang erachter te komen... wie het raam van Harries kamer heeft opengedaan... tijdens die kritieke minuten dat ze verdween. En iedereen ontkent dat hij of zij aan dat raam gezeten heeft. En iemand liegt. En hoe kom jij er in godsnaam bij dat ik dat gedaan zou hebben? Deze foto. Er waren die dag zo'n 60 personen op het eiland. 28 daarvan waren vrouwen. Vijf of zes hadden schouderlang blond haar. En slechts één van hen had een lichte jurk aan. En jij denkt dat ik dat ben? Als jij het niet bent, zou ik ontzettend graag willen weten... wie het volgens jou dan wel is. Deze foto is nooit gepubliceerd. Ik heb hem al weken. Ik doe continu pogingen om met je te praten. Ik lijk wel gek... Maar ik heb hem niet aan Hendrik laten zien of aan iemand anders. Omdat ik doodsbang ben jou verdacht te maken of pijn te doen. Maar ik moet een antwoord hebben! Ik ben die dag niet in Harriet's kamer geweest. Ik ben niet degene op die foto. Ik heb niks met haar verdwijning te maken. Zoon, nou heb je je antwoord en opgekrast nou. En laat een arts naar je wond kijken. Mikael. Dus, wat? Koffie? Oh, jij. Jij had het met je koffie. Sorry. Ik, ik, ik blijf maar malen. Wat ben jij aan het doen? Nou, was ik al een half uur aan het doen. Ben, apparatuur van Milton Security ophangen. Dat lijkt me nu wel het moment. Dan krijg ik nog een, een rondleiding. Nou, hier uh, vier bewegingsdetectoren, dus daar, daar en daar, die geven een signaal als iemand binnen een straal van zeven meter rond het huis komt. En dan piept dit ding. In die twee bomen daar hangen gecamoufleerde lichtgevoelige camera's. Dus niemand kan ongezien het huis in of uit. Nou, en die camera's zenden een signaal naar de laptop in het voorportaal plus een drukgevoelige deurmat, die produceert 100 decibel bij activering... en deze nachtkijker. Je laat niet veel aan het toeval over. Ja, maar nog wel één ding. Er wordt niet meer hard gelopen voordat we weten wat er gebeurd is. Oh, voorlopig heb ik wel genoeg beweging gehad. Ja, maar even serieus, dit begon als een historisch puzzeltje... maar we zijn nu wel een dode kat en een moordaanslag verder.